Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Herman Vriend met het NOS journaal. In de Noord-Italiaanse stad Parma hebben familieleden en vrienden afscheid genomen van prins Carlos Hugo van Bourbon Parma. De ex-echtgenoot van prinses Irene werd in een kerk bijgezet in de familiecrypte van de hertogen van Parma. Een groot deel van de Nederlandse koninklijke familie was bij de uitvaart mis. Naast Irene en de kinderen van Carlos Hugo waren dat onder andere prins Willem-Alexander en prinses Maxima, prins Constantijn en prinses Laurentien, prins Friso en prinses Mabel en prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Koningin was er niet bij. De uitvaartdienst was alleen toegankelijk voor genodigden. Het publiek kon afgelopen week in Parma en Piacenza afscheid nemen van Carlos Hugo. De zware crimineel Dino Sourel heeft zich langere tijd schuilgehouden in het pand aan de Rozengracht in Amsterdam, waar hij gisteren werd gearresteerd. Bij zijn aanhouding heeft hij zich niet verzet, zegt de politie. De nationale recherche heeft zich twee weken intensief met het onderzoek bezig gehouden voor er werd ingegrepen. Dat onderzoek was begonnen op grond van betrouwbare informatie, zegt chef opsporing Broersma. Sourel is aangehouden voor een grote drugzaak, waar hij vorig jaar bij verstek was veroordeeld tot acht jaar. Ook staat hij op de nationale opsporingslijst met zware criminelen. Soerel wordt ook in verband gebracht met een aantal liquidaties in de onderwereld. In Valencia heeft de hittegolf een record gebroken. In de Spaanse stad is een temperatuur gemeten van 43 graden Celsius. Het vorige record stamt uit 1994, toen een temperatuur van 42,5 graden werd bereikt. Het kan nog warmer. In de plaats Xativa, die wat zuidelijker in het binnenland ligt, is het nu 44 graden. Toch is de extreme hitte op de meeste plaatsen in Spanje voorbij. Langs de Middellandse Zee is de temperatuur van plus 40 gedaald naar plus 30. Met uitzondering dus van Valencia. Het weer in Nederland trekken buien met onweer over het land. Maar in het zuidwesten blijft het vrijwel droog. Het is ongeveer 17 graden. Morgen wordt een herfstdag met veel regen en wind. Ook maandag is het buien en daarna wordt het droger. Dit was het NOS Journal.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Z, Zon. Zee. Zandvoort en zom. zomerhit. ZFM. Zomer. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Tweede uur van Zandvoort op zaterdag... met Sheila B. De Fotion. Je Spacers Spacer. Voor Zandvoort en de regio. Inderdaad, even na drie uur... welkom bij het Tweede Uur. En ja. daarin uiteraard weer heel veel informatie, Albert-Jan. Ja, na de overval van de jongens van de redactie van de, de Oomsteekrant... Uh, hebben we natuurlijk nog genoeg andere nieuws. En wel, rond de klok van half vier... kijken we even naar de evenementenagenda. Want er is nog volop en veel te doen in Zandvoort... dit weekend en ook de komende weken nog. Ehm... Um, we, kijken even, uh, we staan even stil bij ons mooi orgelconcert morgen in de protestantse kerk. Uh, er wordt nog steeds talenten gezocht voor het kunstfestijn... wat in binnenkort uh, van de start zal gaan op het, uh, op het Raadhuisplein. Uh, we kijken natuurlijk ook nog even de activiteiten dit weekend op het, ons eigen circuit... naast de kwalificatie van de Formule 1... waar we straks even de uitslag van door zullen geven. Want uh, dit weekend is het een Italiaans uh, gebeuren op het circuitpark Zandvoort. Maar daar straks over meer. Uiteraard en lekkere muziek. En het is een beetje Windy op het strand, horen dus... ja, we. Behoorlijk. Wintagsrijfstuk. Dan gaan we deze draai speciaal voor Maurice. Hier is The Association. Association. Blijft een moeilijke naam. En Windy.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 Ja, ja. ja, de heerlijke salsa klanken van Zo, dat dacht ik ook. Cilia Cruz. We hoorden dat het lekker gezellig druk is bij nautiek. bij Spinning. Spinning on the Beach, ja het is hartstikke druk daar. Het zit helemaal vol bij nautiek en uh, er wordt ook druk gefietst. Ik hoop met de wind mee, Hè? want dat scheelt toch even. Ja, dat dacht ik wel ja. Maar even terug naar een uh, mooie activiteit voor, voor wellicht, uh, voor mensen die houden van orgelmuziek. Want morgen... Uh, is er weer een orgelconcert in de protestantse kerk. Dan zal Kees Verschoor het orgel bespelen. Daarbij wordt hij begeleid door saxofonist Hans Boetje. Al zeven jaar lang werken zij enthousiast... als, een, als het duo organ, organsex, dus een or, orgel en een saxofoon... aan een klassiek programma dat past bij deze bezetting. Er zal een gevarieerd klassiek programma worden van ongeveer een uur. Het concert dat om drie uur begint is gratis toegankelijk en aan het eind zal een open schaalcollecte gehouden worden. De kerk zal wellicht om half drie opengaan en om drie uur begint het concert. Orgelconcert, protestantse kerk. En uh, wel Organsax, organ -sax, om het zo maar te zeggen. Kees Verschoer en Hans Boetje. Oké, okay, nou we krijgen net te horen dat de spinning on the beach dus wint tegen is. Wint tegen, oké. Okay. Dat is nou, wel vrij heftig. Dat is, ja, is goed voor de conditie. Dat dacht ik o. ook. Zo dadelijk de kwalificatie van de Formule 1. Wie staat er op pol morgen in Spa-Francorchamps? We krijgen ze zo dadelijk te horen van AJ uh, e. Vos. Yes. Yes. Op zaterdag hoor je Lady and Bellen langskomen met de nieuwe single Need You Now. Wij zijn heel erg benieuwd, Albert-Jan, wie er uh, morgen op poppenzusje staat bij Spa-Francorchamps. Ja. Laat het ons horen, laat het ons weten. Nou was het zo dat uh, de kwalificatie lange tijd uh, in droge omstandigheden uh, werd verreden. Maar ja, normaal gesproken zit het vernijn in de staart qua, qua positiewisselingen. Maar ja, het ging op een gegeven moment regenen... vlakke voor het einde van de kwalificatie. En dat is het afgelopen. En dan kan je zeggen, van: laat maar, pak maar in... want dan kunnen de tijden nooit meer gehaald worden. Dat neemt niet echt dat we een enigszins verrassende... hoewel, ja, verrassende uh, startgrid hebben... waarbij we op de vierde plek, op de tweede startrij... Uh, we terugvinden Sebastian Vettel. Daarvoor, en dat is natuurlijk wel een verrassing, uh, Kubica... maar dat komt doordat uh, door het op een gegeven moment ging regenen... en uh, dus anderen dus geen snellere tijden konden maken... Tweede tijd ook, nou, is ook wel een beetje verrassend, maar dat is goed. Die auto is dus ook weer, uh, weer goed. Lewis Hamilton en op pol uh, niemand minder dan de tweede rijder. Uh, Mark Webber. Van, van, uh, he, Red, van, Bull. van Red Bull. Uh, Webber uh, op 1. Dus nogmaals, Webber op Pool gevolgd door Hamilton, Kubica en Vettel. En dan heb ik nog even een ander berichtje over de Formule 1. Want uh, ja, is zoeken altijd hoofdsponsors. Hè. We hadden voor, de crash, voor de bankencrash hadden we een uh, Nederlandse bank uh, als hoofdsponsor. Maar nu is er weer een andere bank gevonden... en wel de Zwitserse bank US, UBS wordt mondiaal hoogsponsor van de Formule 1. Hoeveel geld ermee gemoeid is met deze grootste sponsordeal... is natuurlijk niet bekendgemaakt. De bankgigant krabbelt omhoog na een enorme terugval. UBS leed miljoenen verliezen tijdens de kredietcrisis... en moest door de Zwitserse overheid overeind gehouden worden. De laatste resultaten zijn weer hoopgevend... en met de verbindenis in de Formule 1 wil UBS weer nieuwe klanten werven... Het meerjarige contract gaat in vanaf de grote prijs van Singapore. Eind september. Oké, okay, we houden het in de gaten en morgen een spannende race dus. Ja, Spa, met vast een beetje regen erbij. Wellicht een beetje regen, Inderdaad, dat komt alleen maar de race ten goede, want dan moeten ze banden wisselen en noem maar op. Nou, ik zit voor de buis thuis. Morgenmiddag vraag ik zit voor de buis thuis, jij ja, Live te volgen. Hier is Be My Baby trouwens. Dat is een gouden ouwe zeg. Oh. Ja, maar jij kan er ook wat van. Dus. Muziek uit de jaren 80 joh, De Tiffany en I Think We're Alone Now Nou zo gaan we even kijken Naar de evenementenagenda voor de komende dagen Valt weer heel wat te doen hier in Zandvoort. Schoon dus de radio aanhouden Zo om half vier gaat hij volgen Wat kan jij de komende dagen allemaal In Zandvoort gaan doen En uh, zo krijg je gewoon zin in Zandvoort. En uh, zin in de zomer hebben we ook al Alhoewel het weer is wel een beetje minder aan het worden Maar de zomers muziek houden we erin Ja, komt er weer eentje aan Hier is Beach Baby Beach. Ja, bij dit soort muziek krijg je toch echt het zomergevoel hoor Albert-Jan? Ja, dus... en dan denk ik van nou, ik ga lekker een zomerse vakantie doen binnenkort. <laughs> ja, daar leven we ook langzaam naartoe hè. Ja, dat nee, doet. dat uh, is ook helemaal niet te merken aan mij ofzo hè. Nee, het zit eraan te komen hè? Ja, ja, zeker. 22 september, dan... Uh, dan is het zover. Dan is het zover dus. Dan moet je het even met Jos doen. Nou, op de zaterdagmiddag. perfect. Dat komt helemaal goed. Dat hebben we al vaker gedaan toen jullie weg waren. Jawel, en dan mogen we toch in de uitzending komen ja, vanuit we, uh, Turkije. We bellen je wel even hoe, hoe het weer daar is. Uh, Oké, okay, helemaal goed. Het regent. Wat kunnen we goed. de komende dagen in Zandvoort gaan doen? Nou, we hadden het er al, uh, al over. Momenteel is dat, dat is om twaalf uur al begonnen, spinning on the beach. Dat is dus uh, fietsen voor het uh, goede doel, om het zo maar eens te zeggen. En het is natuurlijk ook nog gezond. Dat gaat uh, vanavond door tot een uur of acht. En wat er extra aan is, is dat, er, uh, dat ze fietsen eigenlijk voor het goede doel, in die zin. Uh, ze, ze verzamelen oude, ze willen graag oude mobieltjes hebben. En uh, die kunnen ze dan ingaan leveren tegen En dan krijgen ze dan ongeveer 3,50 euro voor. En dan gaan ze dat uh, geld geven aan Stichting Opkikker. Nou, eerst een mobieltje heb ik al gevonden. Ja. Dus die ga ik zo dadelijk even inleveren. Goed, dan uh, moet ik zo even op zoek naar een andere. Maar goed, spinning uh, on the beach tot 8 uur vanavond. En u kunt daar uh, uw oude mobieltjes afgeven voor het goede doel. Uh, twee dagen feest op het circuitpark Zandvoort. En dat is uh, vanmorgen natuurlijk al begonnen. Het Italiaanse autosport evenement. En ik heb hier voor mij liggen het, uh, het programma. Nou, het staat van alles uh, in en op. En uh, ook demonstraties. Dus je kan natuurlijk mooie Ferrari's zien. En alles wat maar met uh, Italiaans uh, design en uh, klassiekers te maken heeft. Twee dagen volledig in het teken van Spectacolo Sportivo 2010. Uh, morgen is het, begint het vanaf uh, rond een, uh, half negen en het programma gaat helemaal door tot een uur of zes. Met van alles en nog wat, ook nog vrije rijdenmogelijkheden ertussen. Dus ik zou zeggen, als u je lekkere twee dagjes in Zandvoort bent... Ik heb begrepen dat het gaat regenen morgenmiddag, maar ga dan gezellig uh, naar, uh, naar het circuitpark en geniet van Italiaanse auto's. Dan hebben we natuurlijk de Solex-race, dus hebben we uit, uitgebreid bij stilgestaan morgenavond, half zeven, Haltenstraat en Omstreken. En er is vanavond een beauty beach event. En dat is uh, voor liefhebbers van bubbels. Valt er uh, op het wijnproefevenement Bubbles on the Beach. Zondag hebben we het dan over. Ja, nee, zaterdag is het toch? Ik dacht even kijken. Is zondag, zondag dat is morgen. Ja, zondag. Ja, nee, klopt. Zondag, morgen, 29 augustus. Veel te ontdekken en te genieten. Zee, strand, de ondergaande zon, lekker eten. Zeer fijne muziek, maar vooral veel moesserende wijn. U bent van harte welkom op Boulevard Bernaar, paal 15, Zandvoort daarvoor. Wilt u daar meer van weten, kan u kijken op www.bubblesonthebeach.nl. En als ik het goed heb, treedt Dennis van de Geest ook op daar. Ja, klopt. Dat ja, heb ik he? ook gehoord. Ja. Dus uh, een absolute aanrader. En vanaf 4 uh, uur bent u daar van harte welkom. Uh, dan hebben we, uh, uh, morgen is er ook nog een paranormale strandbeurs. En wel in paviljoen Meijer aan zee. En dat is van 11 tot 5 uur. Uur. Uh, we hebben ook nog muziek in de muziekpaviljoen. Edetnight.com. Dat is van half twee tot vier uur. Dus u ziet het. Vorige week hadden we het hartstikke druk. Maar ook dit weekend staat het standwoord weer bol van de activiteit. En dan kijken we een beetje naar volgende week. Volgende week zaterdag. dan hebben we ook weer een uh, groot evenement op het strand. Bij Skyline. Vertel. Vertel, die heb jij gekregen oh, die, van mij. Ja, ja klopt. De Ironman Competitie. Nou da, ja, dat is inderdaad voor, uh, voor de Ironmans onder ons. Zaterdag 4 september, Ironman Competition 2010. 200 meter zwemmen, 200 meter peddelen en 400 meter hardlopen. Met een aparte race voor dames en heren. Kost een deelname uh, 15 euro, inclusief barbecue. En met uw deelname stuurt, steunt u de stichting Spieren voor Spieren. Uh, er zijn ook nog een aantal. Prijzen te vergeven. Maar schrijf je in voor 1 september. Dus dat moet je even nu even snel doen. En dat gaat bij de Australian Beach Bar, Boulevard Ver Bernard 13 in Zandvoort. Uiteraard. Oh, wat hebben we weer veel te doen, Albert-Jan. Jonge, jonge, jonge. Ja, ja, zweet op mijn voorhoofd. Maar wel een gezellig weekend in Zandvoort. Hier is Elvis Costello.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 of the past that I remember Want goes I've is she. She. Oh, she. GFM van de zon schijnt.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 Want ja, vandaag kunnen we zo'n plaat nog wel draaien. Maar hoor, het weerbericht van Lex van de Horen. Voor morgen, nou, Dan mo gaat het uh, wat minder passen, hè, dit soort muziek. Maar nou goed, maar zolang het nog kan, moeten we het natuurlijk zeker niet laten. Dat gaat. de Voortops en Loco in Elke Poelgo. Uh, ja, uh, volgende berichtje even. Nou, afgelopen donderdag was er natuurlijk die grote TV-actie en radioactie voor Pakistan. Wat maar, heeft hij opgeleverd trouwens? Ja, weet jij het? Nee. Ik, uh, nou, een heleboel geld in ieder geval. Meer Gelukkig dan men had wel. verwacht eigenlijk. Want ze dachten van nou mensen worden een beetje actiemoe. Maar uh, er is genoeg geld, of be, genoeg, er is nooit genoeg natuurlijk. Maar uh, heel veel geld binnengehaald. Maar het heeft natuurlijk ook lokaal uh, een vervolg gehad. Want zo is er bijvoorbeeld van afgelopen donderdag... Uh, is bakkerij van Vessem en, en Le Patissio... een week lang alle omzet die voortvloeit uit de verkoop van monniken classic broden... geheel ter beschikking te gesteld, uh, wordt het gesteld aan de slachtoffers van de overstromingen in Pakistan... Klanten kunnen ook meer voor het brood betalen. Dat geld gaat rechtstreeks in de spaarpot op de toonbank. Naar verwachting gaat de actie minimaal 20.000 euro opleveren. Nou, dat is een mooi streefbedrag. Het geld wordt gedoneerd aan Adrie Ribbink, een bakker in het oosten des lands. Want hij heeft al jaren verschillende projecten lopen in onder andere Bangladesh. Maar dat is nog niet alles, want ook... De BKZ uh, zand voor leden ervan zijn een actie ten behoeve van dit goede doel gestart om geld voor, door, voor het overstromingen getroffen gebied in Pakistan te helpen. Deze ramp is van zo'n enorme omvang dat het niet meer te bevatten is wat daar, uh, wat daar met 4 miljoen mensen in nood aan het gebeuren is. Niet alleen nu, maar zeker in de toekomst is veel hulp nodig. Komende zondag gaan de kunstenaars kunst verkopen rondom het grote beeld op de rotonde. De opbrengst is volledig bestemd voor Help Pakistan. Maar u kunt natuurlijk ook direct storten op Giro 555. Zandvoort, nu eens meer dan alleen maar strand, zon en zee. maar op kleine schaal ook hulpvaardig. Nou, ik vind het een geweldig initiatief. Absoluut, zo so, moeten we doorgaan. Als van onze kunstenaars. De actie voor Pakistan. Steun ja, hem op goed. Giro 5 en 5 of koop gewoon een brood of een mooi kunstwerk. Juist. Heel goed. Dat bedoel ik. Hier is Missouri, de nieuwe single van Maroon 5. Oh yeah. Oh yeah. Nou, we toer. maar weer naartoe. Ja, hoor je het? <laughs> hey. oh yeah. Die oude rommel, die laten we achter ons. Even lekker swingen. Skin how it mixes in with mine. Uh, the way it feels to be completely in a twine. Uh, not that I didn't care, it's that I didn't know. It's not Paas is waarschijnlijk wel aardig op niveau, hè Albert-Jan of niet? Uh, ja, en uh, zoverre, ik bedoel, ik kan hem redelijk redden. Kan, maar, is was zelfs... leuk, hè? Je verwacht hem weer in het Engels, maar nu was hij het in het Spaans. Je verstond het allemaal? Nou, niet allemaal. Nou, wel bijna allemaal, Oh je, mi betekent in ieder geval zoiets van, nou, laten wij zingen. Laten wij en zingen? Zoiets. En Clora Estefan zong dat. Je weet wel, die uh, zangeres van de Miami Sound Machine. Wat ook trouwens leuke, leuke muziek is. Nee. Ja, Dr. Beat en zo, weet je wel. Ja, gaaf. En, en Conga. En, uh, Goed. Heerlijk. Uh, we, nou, het is iets later dan gepland. Het is uh, al uh, bijna uh, tien minuten voor vier geweest. Maar ik had u beloofd rond de klok van kwart voor vier de filmagenda. Nou, daar is die dan. En het is de filmagenda van 23 augustus uh, tot en met... Uh, even kijken. 1 september. 1 september. En ja, week 35. Uh, 26 augustus tot dus met 1 september. Nou, daar gaan we dan. Toy Story 3. Nederlands gesproken... Uh, 109 minuten duurt die film. Het is de derde Pixar animatiefilm van Toy Story over Woody en Buzz... die op een kinderdagverblijf worden gedumpt. Dagelijks tot en met woensdags om half twee. Dan hebben we nog Schrik voor eeuwig en altijd, ook Nederlands gesproken. Schrik komt terecht in een akelige veranderde versie van Ver Heel, Ver Hiervan, Daan waar hij en Fiona elkaar nooit ontmoet hebben. Dagen, donderdags om half twee en dagelijks om vier uur. De karatekid. Jaden Smith is de nieuwe karatekid en Jackie Chan zijn leermeester. Donderdags tot en met dinsdags om zeven uur. En dan de actiecomedie Night and Day. Een actiecomedie met Tom Cruise als een geheime agent... die de, de Cameron Diaz meesleurt in zijn wereld vol valse identiteiten... en wilde achtervolgingen. Dagelijks half tien. En het is weer zover. Het, de filmclub Simon van Collum start het nieuwe seizoen met de film On Dine. Een fantasievol drama met Colin Farrell als een Ierse visser die een mooie vrouw in zee vindt... waarvan zijn dochter gelooft dat het een zeemeermin is woensdag om half acht. En dan gaan we even over die filmclub Simon van Collum. Uh, dus de filmclub opent haar deuren alweer voor de zestiende seizoen. De eerste vertoondag is aanstaande woensdag 1 september. Op deze openingsavond vertellen zij dus de film Odine. Uh, wilt u uh, meer weten over filmclub Simon van Kolm... of u daar lid van kan worden en wat de prijzen daar al zijn... en ook natuurlijk voor het overige programma... dan verwijzen wij u naar de website of naar de balie van Sjekkers Zandvoort. En u kunt zich ook opgeven voor de e-nieuwsbrief. U krijgt daarmee regelmatig nieuws over filmprogramma's. En dat is allemaal te zien op www.circuszandvoort.nl Nou, het weer gaat wat minder worden, dus gewoon lekker een filmpje gaan pakken hier in Zandvoort. Ja toch, nu dan... De gezelligste bioskop van Nederland. Ja, dat Heerlijk. dacht ik wel. Klein, maar lekker krus en heel erg mooi en leuk en gezellig. Ja. Moet je gewoon een keer wezen. Nou ja, hij zegt het al. Dame Roel Jan Smit, tuintje in Marts. Komt ie aan. B. En uh, ik heb een tuintje in mijn hart. Was even zweten hè Albert Jan? Ja, maar goed. Ja, we hebben we het al. weer gered. Ja, we hebben het weer gered. Zo dadelijk zijn we nog een lang met Zandvoort op zaterdag. Graag tot zometeen. En Kit Kriol en de Coconuts die zijn de laatste die we voor vieren gaan draaien. Hier is Annie, I'm Not Your Daddy.